7 uur. Het NOS-journaal Dorald Megens. Ouderen komen makkelijker rond. Vader Marianne Vaatstra wil verdachten spreken en veel schadelijke stoffen in merkleding. Ouderen zeggen dat ze de eindjes makkelijker aan elkaar kunnen knopen dan 20 jaar geleden. Dat blijkt uit een enquête van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Volgens het SCP is het gemiddelde inkomen van 65-plussers tussen 1990 en 2010 sterker gestegen dan dat van mensen tot 65. Van de ouderen zegt 63% dat ze makkelijk kunnen rondkomen, ruim de helft meer dan 20 jaar geleden. Van de jongere generatie zegt 58% dat ze makkelijk kunnen rondkomen. Volgens het SCP komt dat verschil vooral door de stijging van de netto-AOW. Daarnaast hebben ouderen steeds vaker een aanvullend pensioen. Mensen met een eigen huis gaan volgend jaar gemiddeld 2,7% meer onroerende zaakbelasting betalen... blijkt uit onderzoek van de vereniging Eigen Huis. De gemiddelde aanslag komt uit op 263 euro. De WOZ-waarde van huizen waarop de aanslag wordt gebaseerd daalt juist voor het derde jaar op rij. Gemeenten verhogen de onroerende zaakbelasting onder meer om bezuinigingen op te vangen of om de begroting sluitend te krijgen. Uitschieters van meer dan 10% verhoging zijn de gemeenten De Beeld, De Marne en Valkenburg aan De Geul. In Blarikum, Werkendam en Renkum daarentegen daalt de OZB rekening met 3 tot 6%. De vereniging Eigen Huis pleit voor een nieuw systeem voor de OZB, waarbij niet meer de waarde van het huis, maar het aantal bewoners bepalend is voor het tarief. De vader van de vermoorde Marianne Vaatstra wil een gesprek met de man die van de moord wordt verdacht. In Nieuwsuur zei Bouke Vaatstra dat hij uit de mond van de man wil horen waarom hij de moord heeft gepleegd. Ik denk wel dat er glas tussen zal moeten zitten. Ze zullen me niet alleen met hem laten, zei Vaatstra. Zondagavond arresteerde de politie een man van 45 uit Oud-Woude. Zijn DNA bleek overeen te komen met sporen die op het lichaam van het slachtoffer zijn gevonden. Twintig internationale modemerken verkopen kleding... waarin chemicaliën zijn verwerkt die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. Dat blijkt uit onderzoek van Greenpeace. Modegigant Zara spant de kroon, zegt de milieuorganisatie. In kleding van de winkelketen zijn stoffen gevonden... die niet alleen de hormoonhuishouding verstoren... maar ook kankerverwekkend kunnen zijn. Het gebruik van deze zogeheten amines blijft wel binnen de EU-normen. De schadelijke stoffen worden onder meer gebruikt om verf te fixeren in textiel. Alle onderzochte merken, waaronder Levi's, Esprit en Tommy Hilfiger, blijken die te gebruiken. De stoffen komen ook in het water terecht, zowel hier bij het wassen als in de landen waar de kleding wordt gemaakt. Rusland wil dat de VN-veiligheidsraad een verklaring uitgeeft over de strijd tussen Israël en Hamas op de Gazastrook. Volgens de Russische ambassadeur houdt Amerika een tekst tegen die het geweld veroordeelt. De 15 leden van de raad hebben gisteren achter gesloten deuren onderhandeld over een conceptversie die unaniem moet worden aangenomen. De Russische ambassadeur zei na de vergadering dat een van de leden helemaal geen verklaring van de raad wil. Op de een of andere manier zou dat de onderhandelingen over een staakt het vuren schaden, zei hij. De ambassadeur wilde de VS niet bij naam noemen, maar zei wel dat iemand die raadde dat hij het over Amerika had, een kenner van de Veiligheidsraad zou zijn. De koffieshops in Maastricht noemen het per direct afschaffen van de Wietpas een wassen neus. Volgens de koffieshops verandert er maar weinig omdat klanten een identiteitsbewijs en een uittreksel van het bevolkingsregister moeten laten zien. Voorzitter Jozef Mans van de Maastrichtse koffieshops wijst erop dat de gemeenten altijd vragen waarom iemand een uittreksel komt halen. Hij is bang dat straks wordt bijgehouden wie er koffieshops bezoeken. Het is volgens hem dan niet meer de koffieshop zelf die een klantenbestand bijhoudt, maar de gemeente. Minister Opstelte schreef de Tweede Kamer gisteren dat de wietpas per direct is afgeschaft. Vanaf 1 januari mogen coffeeshops alleen nog drugs verkopen aan gebruikers uit Nederland. En verder mogen gemeenten zelf bepalen hoe ze overlast rond een coffeeshop aanpakken. In Australië is een man veroordeeld die een nepbom om de nek van een 18-jarig meisje had gelegd. Het meisje zat tien uur lang met de bom om voordat ze ervan werd bevrijd. Later kwam de politie erachter dat er geen explosieven in zaten. De man wilde de rijke familie afpersen. Hij heeft zijn daad bekend en is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 13,5 jaar. Het meisje, de dochter van een miljonair, kreeg de bomketting om haar nek... tijdens een inbraak in haar ouderlijk huis in Sydney in augustus vorig jaar. Ze was alleen thuis. De man liet een briefje met instructies achter... waarop onder meer stond dat hij de bom zou laten afgaan als de politie werd gebeld. Het weer, eerst op de meeste plaatsen bewolkt vanmiddag... vooral in het oosten en zuidoosten, af en toe zon. Bij matig aan zee vrij krachtige zuidenwind wordt het een graad of 11. Morgen bewolkt en een tijdje regen bij ongeveer 9 graden. Donderdag blijft het droog. Daarna is het licht wisselvallig met veel bewolking en af en toe regen. ANWB Verkeersinformatie. 11 files, nog net geen 50 kilometer bij elkaar. Niet al te veel bijzonders. Wel was er een ongeluk op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam. Bij hoevenlaken staat nog 5 kilometer file. Maar de rijstroken zijn weer open.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 Goedemorgen, het is acht minuten over zeven. Nog altijd geweld, nog altijd van beide kanten. En dus geen staak dat vuren tussen Israël en Hamas, hoe pijnlijk ook. Verslaggever Joris van der Kerkhof is in Gaza stad. U hoort hem zo dadelijk, blijf luisteren. We gaan eerst naar de dag na het grote nieuws. De aanhouding van een verdachte in de zaak Marianne Vaatstra. Gaan we naar Friesland, want in Zwaagwesteinde zijn de bewoners opgelucht. Omdat de moord op dorpsgenoot Marianne Vaatstra lijkt opgelost. Verdachte komt uit het dichtbijgelegen Oudwoude... waar de bewoners verslagen reageerden op het nieuws. Twee dorpen met twee emoties. Burgemeester Bernd Bilker van Kollemerland, waar Oudwoude onder Oud ondervalt. Meneer Bilker, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Hoe bent u opgestaan vandaag? Uh, nou, vroeg, want uh, de pers uh, die was er alweer. En uh, ja, je hebt toch een, uh, een bewogen dag achter de rug. Dus ik, ik was vrij vroeg wakker. En dan komen de gedachten natuurlijk weer los. Heeft u een beetje kunnen slapen, meneer Bilken? Oh ja, uitstekend. Gelukkig. Uh, okay. Had ik maar een paar uur nodig, dan ben ik er weer. Ja. Uh, Burgemeester Arie Albers van uh, uh, Dante waar zwaar Westeinde onder valt. Goedemorgen ook. Goedemorgen. Hoe heeft u geslapen? Op de gebruikelijke wijze. Horizontaal. <laughs> en dat goed. Goede nacht gehad. En uh, hoe was uw ochtend? Bent u ook al veel gebeld? Nee hoor, ik, uh, de, u bent de eerste. En uh, dat vind ik eigenlijk ook wel vroeg genoeg. Ja. Meneer Bilker, heeft u contact met elkaar? Ja, zeker. Uh, heel veel natuurlijk. Uh, de gemeenten liggen tegen elkaar aan. En we hebben überhaupt altijd veel contact. Maar nu deze dagen hebben collega Alberts en ik heel veel contact. Ja. Waar heeft u over overlegd? Wij overleggen natuurlijk over uh, vanavond, de avondinvulling uh, van uh, de bewonersavond uh, eentje in uh, Oudwoude en uh, daarachteraan uh, in uh, Zwagenstijnde. Daar overleg je over. En we hebben gisteren natuurlijk zeer intensief overleg gevoerd over uh, de persconferentie, de voorbereidingen. Ja. En uh, ja, uh, überhaupt natuurlijk over wat doet het allemaal met ons en met onze omgeving. Ja, wat houdt dat eigenlijk in, uh, die avonden van vanavond, die voorlichtingavond. Weet niet iedereen alles al? Ja, maar daar gaat het misschien primair niet eens om. Zeker niet in oudwouden. Daar gaat het natuurlijk vooral om van de gevoelens en de reacties een beetje in goede banen te leiden. Niet dat het nu niet zo is. Maar ik merk wel dat er een stuk behoefte is aan het met elkaar delen. De kerk die komt morgenavond ook open te staan. Dat soort zaken. Uh, dat, dat leeft hier wel sterk. Natuurlijk is er een deel dat niet komt, maar er is ook een deel dat wel komt. Meneer Albers, waar gaat het bij u om uh, in Zwaagwesteinde, die bewonersbijeenkomst? Of gaat het om hetzelfde, het delen van, van wat gebeurd is? Ja, dat, uh, voor een deel is dat, uh, is dat vergelijkbaar natuurlijk vanuit een andere emotie... Uh, ook ruimte geven dat, hem, dat de mensen hun verhaal kwijt kunnen uh, en aan elkaar kwijt kunnen. Toch kunnen er nog best vragen leven... Uh, er is natuurlijk ruimte voor. Uh, en het zal ook, uh, er zal ook best wel even aandacht komen van, uh, van hoe nu verder. Mm -hmm. uh, want er is een verdachte. Maar verdachte is een, natuurlijk nog niet iemand die uh, veroordeeld is. Hè. Mm -hmm. Dus dat, dat wordt nog een heel proces. Dus ik denk ook daar even bij stilstaan. En uh, ja, daarin ook de mensen... Uh, ...toch met de mensen bespreken dat dat, uh, dat het dus ook, uh, ook in de periode die nog komt... ...ook best wel weer uh, op sommige momenten geduld zal vragen... ...en sommige momenten uh, in het hele, uh, in het hele ja. traject uh, tot en uh, met een rechtszaak... ja ...en nog verder momenten komen dat... Uh, dat mensen ook best wel weer uh, geraakt kunnen worden. Ja, ja want meneer Abels. Want dat uh, is een hard spel soms. Hè? Ja, want het zou zelfs wel kunnen gebeuren dat deze verdachte ook nooit veroordeeld zal worden. Dat kan. Vindt u dat uw taak om, om daar ook wel op te wijzen? Ja, nou, in ieder geval, dat het, uh, het is nu een verdachte. En uh, dat betekent niet dat er zaak rond is. Nee, nee zo is dat. Um... En die doet moet wel gelopen <kwijls> worden. En, uh, ja. en ja, dat heeft Hobbels. Uh, en dat kan ook teleurstellingen geven. Um, meneer Beelker, um, heeft u inmiddels contact gehad met de familie van de verdachten? Ja, zeker. Um, die wonen natuurlijk uh, grotendeels in Oudwoude. Mm -hmm. En uh, daar ben ik geweest. En uh, ja, dat is natuurlijk uh, heel moeilijk voor de familie. Die, uh, dat is ook nog maar één dag dat, dat ze in deze roes leven... en met deze wetenschap dat uh, hun zoon een, een verdachte is... En dat is best zwaar voor de familie. Merk want u ik. heeft, begrijp ik, inmiddels met uh, de ouders van de verdachte gesproken? Ja. ja. En, en die hebben het zwaar. Ho hoe is het met uh, de vrouw en de kinderen van, uh, van de verdachte? Heeft u die ook kunnen spreken? Nee, die ze ik heb die niet uh, kunnen spreken, want die zijn uh, uh, niet meer uh, in het dorp. Die zijn uh, op een veilige plek uh, elders. Ja. Wat zeggen de ouders van de verdachte, behalve dat ze het, dat het moeilijk vinden? Nou, ze hebben heel veel zorgen over, en dat zal iedereen ook begrijpen, en dat zou je ook zelf hebben in zo'n situatie, hoe komt het? Hoe komt het? Euh, en, en, waarom zou die het hebben gedaan? Dat mm. natuurlijk, en dat snappen ze helemaal niet. Maar ook, hoe komt het met het gezin? Hoe komt het met uh, de boerderij? Dat soort vragen. Ja. Ja, hele praktische dingen dus ook. Ja, nou, dat loopt allemaal door elkaar heen. En dat kun je je voorstellen. Je leeft in een, in een flits uh, op zo'n dag. En hebben zij een idee hoe het heeft, als hij dus inderdaad de dader is... Uh, want hij is nu nog verdachte, uh, hoe dat heeft kunnen gebeuren? Uh nee, want dat, dat, dat hebben we allemaal niet even als het te kijken is verdachte. Mijn collega zegt dat terecht, dus we moeten voorzichtig zijn. Maar nee, nee, nee dat, dat heeft niemand eigenlijk. Ja. Meneer Belka, nog even, want u zegt van die het gezin is op een op een veilige plek elders is het dan in oudwoude niet veilig? Je moet zich voorstellen, ze kunnen op dit moment helemaal niet uh, op hun, uh, in hun uh, woning uh, vertoeven. Want die is afgezet, die is voor onderzoek. Hm. Uh, dus ze kunnen ook nergens naartoe. En uh, men wil op het moment even niet geconfronteerd worden met ja. alles in de directe omgeving. En je weet, uh, je moet natuurlijk alle maatregelen treffen die je denkt te moeten treffen. Met, ook met veiligheid. Ja, ja. Het, is, het is begrijpelijk, meneer Bilke. Maar die mensen komen natuurlijk ook een keer weer terug. Hè? Hoe, hoe gaat u daarmee om? Heeft u daar al over nagedacht? Nee, daar heb ik nog niet over nagedacht, want wij uh, zijn op dit moment bezig, of gisteren met allerlei andere zaken, vandaag met de voorbereiding van de informatieavond. En wij gaan uh, op dit moment uh, nog niet vragen uh, stellen over zoveel weken. Uh, bovendien hebben we gezegd, en dat uh, loopt ook al, is er hulpverlening uh, nodig, dan wordt dat onmiddellijk geregeld en dat loopt ook al. Dus en dat ligt dan primair niet zozeer bij mij, alleen maar dat het wordt georganiseerd. Ben Bilker, burgemeester van Kolmerland... en Arie Albers, burgemeester van Dantuma Deel. Heren, hartelijk dank allemaal. Ja. Graag. En een goede morgen. Goedemorgen. goedemorgen. Ja, het is allemaal aan het licht gekomen door middel van DNA-onderzoek. DNA-verwantschapsonderzoek. Uh, Myno Remmers probeert uit te vinden uh, hoe dat in zijn werk gaat in, in Leeuwarden. Myno, weet je inmiddels meer? Ach, het is een enorm ingewikkelde puzzel. Geloof ik graag. Echt waar? Ja. ja GTC, TCC, GTC, TTT, TCC. Nou, en dat gaat zo eindeloos door. Codes. Ja, de uh, DNA op, is opgebouwd uit codes. En dat bepaalt eigenlijk wie we zijn. En uh, in het DNA vinden we ook stukjes um, waar we dus uh, personen op kunnen onderscheiden. Ja. Ik praat hier met onder andere Carina Bottema en Cynthia Zwart ook... die samen met Marco Bosmans dagelijks druk in de weer zijn... bij dat wat nu zo in het nieuws is. Bij Forensicon in Leeuwarden, niet zo heel erg ver van uh, de plek des onheils vandaan. Hebben jullie dat nieuws gisteren ook gevolgd? Wat, wat gebeurt er hier op dit kantoor als jullie dat gisteren horen over deze zaak? Ja, je gaat uh, je zelf gelijk wat de forensische vragen afstellen... Uh, stellen. Um, bijvoorbeeld van, goh, wat voor uh, materiaal is er gevonden op het lichaam? Um, vervolgens kan je uit verschillende mediabronnen halen dat het dan om spermamateriaal gaat. Nou, dan trek je vervolgens de conclusie dat hoogstwaarschijnlijk de politie dat als dadersporen uh, ja. heeft gebruikt. En dan, uh, ja... Kan je wel zeggen dat meneer wat heeft uit te leggen, maar het blijft natuurlijk nog een verdachte. Want, uh... Ik merk dat jullie in de korte tijd dat ik hier nu relatief binnen ben uh, en al heel veel DNA op achtergelaten op allerlei stoelen en deurkruk, <laughs> uh, uh, dat jullie uh, heel terughoudend zijn. 100% match werd er gisteren gezegd, ook in de persconferentie gisteravond om zes uur. En ik hoor jullie heel erg veel slagen om de arm houden. Ja, dat klopt. Um, een, een match uh, van een DNA-spoor... dat betekent eigenlijk alleen maar dat het DNA dat gevonden is... afkomstig is van de persoon uh, die ze nu als verdachte aanmerken. Maar dat betekent verder niet dat die persoon ook iets gedaan heeft. Nee, want op allerlei andere manieren... Wat je, we zeiden net al, ik, ik liep net hier zeven meter naar binnen... overal laat je DNA-sporen achter. Zelfs al is ik alleen maar adem. Ja, dat klopt. Op het moment dat ik u een hand heb gegeven hier uh, bij binnenkomst... en u raakt vervolgens de deurklink aan, dan zit mijn DNA-spoor uh, vervolgens ook op die deurklink. Als iemand anders dat weer aanraakt, dan zit mijn DNA vervolgens op die persoons hand. Ja. En zo kunnen we tegenwoordig uh, tot op uh, hele kleine uh, minuscule deeltjes... kunnen we uh, monsters nemen en daar een DNA-profiel uit opstellen. Hoe lang kun je dat doen? Er wordt nu nog gezocht in het huis van de verdachte. Wat, wat kun je daar nog vinden wat dan ook nog... Blijft DNA zo lang goed? Domme vraag van mij misschien. Ja, um, afhankelijk van uh, hoe een spoor uh, het heeft overleefd... Uh, kan DNA ontzettend lang houdbaar blijven. Sowieso mitochondriaal DNA, wat we in bepaalde delen van onze cellen vinden... Um, kan zelfs bij mummies nog uh, zichtbaar gemaakt worden. Hoe klein is het? Hebben we het over moleculair niveau... Ja, het is niet met het blote oog zichtbaar. Nee, en dat zijn, want we hebben hier een boek liggen. Daar zie je van die, ja, van die stringen die je ook wel eens op tv ziet en de plaatjes. Uh, uh, en dat zijn dus allemaal die codes. En daar ligt alles van ons in opgeslagen. Dus ook van deze dader. Daar ze, maar is, ik zie dat jullie nog... Die code is nog veel langer. Ja, die code die is enorm lang. Als je de DNA-code van één cel uh, helemaal achter elkaar gaat uitschrijven... en je zou dat vervolgens in lengte gaan meten... kun je vier keer naar de maanden terug. En dat ben ik dan? Dat is eens van jouw cellen, daar zit je DNA-profiel in. Overal laat het op achter. Ik kijk een beetje, ik kijk een beetje ja, verdacht naar de plopbol op mijn microfoon... die ook een beetje vies is. Die gaat namelijk al een seizoenetje mee met uh, deze ochtenden. God, dat moet helemaal vol zitten. De meest uiteenlopende types. De wietpas is uh, exit. Dat betekent niet dat de drempel van de koffieshop meteen weg is. Hoort u zo van minister Opstel te blijven luisteren. Is de verkeersinformatie John Bakker. Hoe ontwikkelt de spits zich? Ja, het valt nog steeds mee hoor. 15 files, nog geen 60 kilometer bij elkaar. Niet al te veel bijzonderheden. De meeste vertraging op de A7 van Horen naar Zaandam, bij Zaandijk 7 kilometer. En op de A8 van Zaandam naar Amsterdam voorknopend Koenplein 6 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Ooster. Na zes dagen van geweld is er bepaald nog geen staak te vuren tussen Israël en Hamas. In de gaza is het dodental als gevolg van de beschietingen van Israël opgelopen tot boven de 100. Maar ook Hamas vuurde gisteren weer meer dan 100 raketten af op Israël. Daarbij vielen geen gewonden. Onze verslaggever Joris van der Kerkhoff is in Gazastad. Gaza-stad. Joris, goedemorgen. Goedemorgen. Mate. Hoe is de nacht daar bij jou verlopen? Uh, ja, zoals je dan zegt, uh, betrekkelijk rustig. Uh, in ieder geval hier in stap. Er uh, zijn uh, bij het ziekenhuis uh, vannacht de afgelopen uren uh, drie gewonden uh, gebracht. Dat is een stuk minder dan, uh, dan de afgelopen dagen. Buiten de stad uh, zijn wel, zoals de laatste berichten du zijn, uh, zes mensen uh, door bombardementen overleden. Ik kan er geen voorstelling van maken, Joris, hoe uh, bewoners van uh, Gazenstad dit beleven, hoe ze eronder zijn. Wat, wat, wat zie jij om je heen? Ja, ik ben uh, twee uur geleden, het is hier een uurtje later, uh, twee uur geleden zes uur hier uh, door de stad uh, gaan, uh, gaan rijden. Het is uh, totale uh, stilte dan. Um, de, de straten zijn bezaaid met, uh, met vuilniszakken uh, die alle kanten op aan het wijzen. En soms door het uh, maar soms ook gewoon door uh, dat het op straat ligt en niet, uh, niet opgehaald wordt. En, uh, en, en daardoor uh, alle kanten op gaat. Uh, veel honden en, uh, en geiten uh, op straat. Mensen... En uh, ook zo, uh, ik weet niet of we het net hoorden. nog een inslag uh, uh, hier uh, uh, in de buurt van, uh, van, uh, van, de, van de haven. Ik zie daar... Niet echt enorme rookwolken uitkomen, dus dat is dan een kleine inslag uh, geweest. Uh, mensen zijn nog, nog niet op straat, dan zijn dan uh, in, uh, in, in, in hun huizen. Een aantal mensen die wel op straat liepen, die ik gesproken heb, uh, ja, die hebben het over uh, hoe angstig het is uh, om hier te leven. En hebben het ook over uh, de gesprekken die er zijn over uh, een staat het vuren. En... Uh, ja, dan zeggen ze van ja, die gesprekken zijn er wel. Uh, er wordt wel heel veel gezegd, maar heel veel vertrouwen in een straat het vuren is er dan niet. Nee, want wat jij zegt, Joris, hoe, hoe vaak... We hoorden net inderdaad op de achtergrond een, een inslag, maar hoe vaak gebeurt dit nu? Vanochtend? De, de afgelopen nacht, of het moet zijn dat ik heel goed slaap... De afgelopen nacht was het uh, om, om vier uur was er een hele uh, grote uh, inslag... Het bijzondere wel was op het moment dat de inslag was. En het, nou ja, een minuut later eh, werd er opgeroepen. En nu aan de andere kant is er ook een, een, een bombardement. Eh, werd er opgeroepen tot, tot gebed. Dat is dan wel in het geluid wat je dan hoort... wel een, wel, wel, wel een bijzondere combinatie. Dat is eh, om, om vier uur vannacht gebeurd. Eerder eh, vannacht eh, bij de bank, de Islamic Bank of, of Gaza... Eh, die... Eh, die is om uh, 12.46 uur 46 gebombardeerd, zo zei een van de medewerkers die daar om de hoek woont. Een uh, meter of tien uh, daar vandaan. En uh, die zei precies, uh, het was 12.46 uur 46 dat de eerste inslag was en 12.47 uur 47 dat uh, de tweede inslag uh, was. Overal glas uh, in zijn huis uh, en je kon het nauwelijks voorstellen als je daar, daar doorheen liet. Maar daar zijn die eens uh, gewonden gevallen en hij noemde dat, uh, dat een wonder. Ja. Het feit uh, dat je niet onder de tafel duikt, Joris, uh, betekent natuurlijk niet dat je eraan gewend raakt. Maar is het zo regelmatig dat er wat inslaat? Um, uh, ja, dan viel, het, dan viel het in verhouding de, de, de afgelopen uh, nacht mee. En het is, uh, ik, ik ben gisteren hier aangekomen... En Um, toen ik over de grens ging, uh, uh, uh, eerst aan de Israëlische kant, toen was er een, een luchtalarm. Um, dat had ik niet gehoord, maar het werd mij duidelijk gemaakt door de douanemensen van je moet nu even uh, gaan, uh, gaan schuilen. Um, dat luchtalarm, dat was er. Maar goed, schuilen en dan uh, vijf minuten later weer terug. En vijf minuten later uh, hoorde ik uh, allerlei uh, uh, inslagen en daar was dan geen uh, alarm voor. Dat was een... Bijzondere uh, uh, combinatie naïef als ik denk, hoe kan dat dan? Waarom is voor die inslagen uh, geen luchtalarm? Nou, het luchtalarm was aan de Israëlische kant. en uh, Daar gaven ze aan. Uh, er komen nu raketten vanuit Gaza. Daar was een luchtalarm voor. Die inslagen waren net uh, aan de andere kant, uh, uh, in Gaza zelf. Daar is er geen, geen, geen luchtalarm bij. En de Israëli, die, uh, omdat ik hem kon horen, was het dus dicht bij de grens. Die geven daar ook geen luchtalarm voor. Want die geven, uh, die geven zelf aan hoe precies uh, hun bombardementen uh, zijn. Dat merkte ik gisteren bij binnenkomst hier. De precisie van die bombardementen kon ik vanochtend zien bij die, uh, bij die bank. In die bank uh, zat niemand. Uh, hm? Sinds afgelopen woensdag is de bank uh, gesloten. Uh, en het huis daarnaast... Is dus niet geraakt. De mensen die daar wonen zijn allemaal niet gewond, maar de bank zelf is volledig verwoest. Joris van de Kerk af in Gaza-stad. Dankjewel, Joris. Je reportage over die bank, want je bent daar al geweest, horen we na acht uur in het Radio 1 journaal Terug naar eigen land. Het is uh, vijf minuten voor half acht, want die wietpas die is ingesteld, wordt ook weer afgeschaft. In heel Nederland mogen koffieshops vanaf 1 januari alleen nog verkopen aan Nederlanders, niet meer aan toeristen. En klanten moeten dan een Nederlands paspoort laten zien en een bewijs dat ze bij de gemeente staan ingeschreven. Maar zich inschrijven bij een koffieshop, zoals onder de Wietbas moest, een soort lidmaatschap, verkrijgen, dat hoeft niet meer. Voor zover ze werden verhinderd om naar de koffieshop te gaan... omdat ze uh, zich moesten inschrijven, is die verhindering nu weggenomen. En het belangrijkste is gewoon dat het, uh, ja, het drugstoerisme, de bestrijding daarvan... dat was de hoofddoelstelling, dat dat eigenlijk een succes is. Dat, uh, dat gaan we nu het hele land uh, invoeren. De vraag is natuurlijk of het ook in uh, andere plaatsen in Nederland een succes zal zijn. Want Amsterdam bijvoorbeeld heeft al duidelijk aangegeven... dat ze ook wiet willen kunnen verkopen aan uh, toeristen. Ja, er is dus ook aanleiding gegeven. Ik ben ik natuurlijk, uh, uh, dat is ook mijn inzet... Uh, eigenlijk in de kern altijd geweest om ruimte te geven voor, uh, voor lokale afweging uh, in de driehoek. Nou, dat klinkt allemaal heel bestuurlijk. Ja, maar betekent het, ook... het nou zometeen dat er in de koffieshop in Amsterdam wel toeristen mogen en in Heerlen niet? Ja, dat is niet aan mij. Dat is, uh, je kan het in uh, Vlachtwedden Ter Apel, uh, uh, Groningen, uh, uh, Amsterdam, Utrecht, uh, uh, Zeist, kan je het... Eigenlijk ook een beetje uh, lokaal inkleuren hoe je dat uh, afwerkt. Mogen er nou wel of niet toeristen bij de koffieshop wiet kopen? Antwoord: nee. Uh, dat zeg ik toch. Uh, maar ze mogen het wel lokaal invullen, zegt u. Ik zeg, uh, antwoord is op uw vraag nee. Dus gewoon geen uh, alleen maar ingezetenen uh, kunnen toegang krijgen tot de koffieshop. Dan heb je het over de handhaving daarvan. Die kan gefaseerd worden uitgevoerd. Dus uitgesteld om... bedoelt u bijvoorbeeld? Gefaseerd worden uitgevoerd. Omdat je daar gemeenten en uh, een lokale afweging van een koffieshopbeleid voor nodig hebt. Hebt. En uh, dat is uh, dat moet plaatsvinden in uh, de, de lokale driehoek. Nou, ik dacht dat u het coffeeshopbeleid ging aanpakken. Maar ja. nu legt u de bal eigenlijk bij Amsterdam. Nee, zeker. Ik heb het niet over Amsterdam. Ik heb het over, ik heb het over Maastricht. Ik heb het over Eindhoven. Ik heb het uh, Gewoon waar heb ik het niet over. Uh, alle gemeenten. Ik ga voor alle gemeenten. Maar een gemeente, of het een Amsterdam is of, uh, of Ter Apel. Uh, die mogen daar zelf hun, uh, hun uh, inzet bepalen. En lokale inkleuring geven. Langs de lijnen die ik heb ingezet. Waar het... Inzet is dat uitsluitend ingezetenen van ons land aan het kan kunnen gaan... en de handhaving eh, gefaseerd kan worden uitgevoerd. Minister opstelte was dat in uh, gesprek met politiek verslaggever Irene Oostveen. Laten deze ochtend meer over het einde van de wietpas zoals het Bedankt. De prettigste software voor relatiebeheer en CRM is Archie.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 Had Dirk van Ico gehoord, dan had u nu op een fiets uit Wakadoo kunnen rijden. Want met onze kennis en uitgebreide netwerk helpen wij ondernemers als Dirk graag. Zowel hier als daar, Ico. Samen succesvol sociaal ondernemen. Huizenbezitters van Nederland. Het is goed je hypotheek zo snel mogelijk af te lossen. Daar moet Nederland nog aan wennen. Maar bij Azer vinden we dat heel normaal. Met onze annuïteitenhypotheek begin je direct met aflossen.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 Ouderen komen makkelijker rond dan twintig jaar geleden. En de huizenprijzen dalen, maar de OZB stijgt volgend jaar opnieuw. Half acht is het. Goedemorgen, ik ben Dorald Meegens. Ouderen zeggen dat ze de eindjes makkelijker aan elkaar kunnen knopen dan twintig jaar geleden. Blijkt uit een enquête van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Volgens het SCP is het gemiddelde inkomen van 65-plussers tussen 1990 en 2010... sterker gestegen dan dat van mensen tot 65 maar dat is niet de enige reden, zegt een van de onderzoekers. Je ziet dat de ouderen gewoon steeds minder besteden. Ze besteden minder aan vervoer. Ze gaan toch minder vaak uit. Ook de woning opnieuw inrichten, dat doen ze steeds minder vaak. En daardoor hebben ze eigenlijk wat minder geld nodig. En daardoor kunnen ze makkelijker rondkomen. Van de ouderen zegt 63 procent dat ze makkelijk kunnen rondkomen. Ruim de helft meer is dat dan 20 jaar geleden. Mensen met een eigen huis gaan volgend jaar gemiddeld 2,7 procent... meer onroerende zaakbelasting betalen. Blijkt uit onderzoek van de vereniging Eigen Huis. De gemiddelde aanslag komt uit op 263 euro. De BOZ-waarde van huizen waarop de aanslag wordt gebaseerd... daalt juist voor het derde jaar op rij. Gemeenten verhogen de onroerende zaakbelasting... onder meer om bezuinigingen op te vangen... zegt Hans-André de Laporte van de vereniging Eigenhuis. Dan is het rekensommetje voor de gemeente... dat het belastingtarief moet stijgen... want uiteindelijk zie je dat iedereen uh, toch meer euro's betaalt... dan, uh, dan het afgelopen jaar. Dus uh, de huizen... De huiseigenaren begrijpen het ook niet. En terecht, dat als hun huis minder waard wordt... dat dan toch de rekening van de gemeente voor het wonen in die gemeente... dat die toch ieder jaar weer toeneemt. Dit jaar met 2,7 procent. Uitschieters van meer dan 10 procent verhoging... zijn de gemeenten het beeld met DT. In Friesland ligt dat, niet de beeld in Utrecht, maar het beeld in Friesland. De gemeente De Marne en Valkenburg aan de Geul in Limburg. In Blarikum, Werkendam en Renkum daarentegen... daalt de OZB-rekening met 3 tot 6 procent. De vader van de vermoorde Marianne Vaatstra wil een gesprek met de man die wordt verdacht van de moord op zijn dochter. In Nieuwsuur zei hij dat hij uit de mond van de man wil horen waarom hij de moord heeft gepleegd. Ja, ik wil alles weten. Kijk, daar heb ik nu 13,5 jaar voor gevochten om, om, om die dader te pakken. En dan wil ik ook weten wat hij met haar heeft gedaan en hoe hij met haar eh, het, het land is ingegaan. Hoe hij daartoe gekomen is, dat wil ik weten. Zondagavond arresteerde de politie een man van 45 uit Oudwoude. Zijn DNA komt overeen met sporen die op het lichaam van Marianne Vaanstra zijn gevonden. De coffeeshops in Maastricht noemen het per direct afschaffen van de wietpas een wasse neus. Volgens de coffeeshops verandert er maar weinig, omdat klanten een identiteitsbewijs en een uittreksel uit het bevolkingsregister moeten laten zien. Voorzitter Jozemans van de Maastrichtse shops vindt de nieuwe regel onzin. Hij is natuurlijk in feite niet afgeschaft. Hij is alleen uh, verschoven de registratie van de coffeeshop... eigenlijk naar het gemeentehuis. Want daar moet je iedere drie maanden zo'n ding gaan ophalen. Dus uh, dan is het al duidelijk waar je dan nu geregistreerd staat. Minister Opstelte schreef de Tweede Kamer gisteren... dat de wietpas direct is afgeschaft. Vanaf 1 januari mogen coffeeshops alleen nog drugs verkopen... aan gebruikers uit Nederland. En verder mogen gemeenten zelf bepalen... hoe ze overlast rond een coffeeshop aanpakken. In Australië is een man veroordeeld die een nepbom om de nek van een 18-jarig meisje had gelegd. Het meisje zat tien uur lang met de nepbom om voordat ze ervan werd bevrijd. Later ontdekte de politie dat er geen explosieven in zaten. De man wilde de rijke familie afpersen. De rechter heeft de man niet de maximale celstraf gegeven, 20 jaar is dat, maar een gevangenisstraf van 13,5 jaar, zegt correspondent Robert Portier. De rechter heeft rekening gehouden met het feit dat de man schuld heeft bekend. Dat hij tijdens deze hele situatie uh, wel degelijk leed aan depressiviteit. Maar tegelijkertijd uh, is pas na tien jaar uh, de eerste mogelijkheid om uh, vervroegde vrijlating aan te vragen. En normaal is dat al na vijf jaar het geval. En de rechter wil daarmee in ieder geval duidelijk maken hoe ernstig hij vindt dat het vergrijp is. En hij sprak ook van onvoorstelbaar lijden dat het slachtoffer is aangedaan. Meisje kreeg de bonketting om haar nek tijdens een inbraak in haar ouderlijk huis in Sydney vorig jaar. Ze was toen alleen thuis. Het is vijf over half acht. Dit was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Vandaag mogen we uitzien naar een droge novemberdag waarin de zon ook een rol zal spelen. Op sommige plekken is het een bescheiden rol en overheerst de bewolking. Maar lokaal en met name in het oosten krijgt de zon ook aardig wat ruimte. De temperatuur loopt op tot 11 graden. In minder bewolkte gebieden een graad of 13. De wind komt nog steeds uit het zuiden en is zwak tot matig boven land en vrij krachtig aan zee. Vannacht trekken wolkenvelden over het land, afkomstig van een koufront die morgen in de loop van de dag over het land zal trekken. Er zijn ook opklaringen te verwachten, vooral in het oosten van het land. De temperatuur daalt naar 4 tot 7 graden afhankelijk van de hoeveelheid bewolking. Morgen woensdag is er weinig tot geen ruimte voor de zon. In de loop van de middag gaat het vanuit het westen regenen. De temperatuur stijgt naar 9 of 10 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidoostenwind. Awb ah, Verkeersinformatie, 30 files, 120 kilometer bij elkaar. En dat is heel normaal voor een dinsdagochtend. Veel vertraging op de A2, vanuit Maastricht naar Eindhoven... tussen Nederweert en Valkenswaard, 14 kilometer. Op de A9, van Alkmaar naar Amstelveen, voor knooppunt Raasdorp, 9 kilometer. 11 kilometer op de A27, vanuit Almere naar Utrecht. tussen Almere, Haven en Hilversum.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 9 minuten over half acht. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. U kunt ons volgen op internet via nos.nl. En daar leest u dat Frankrijk het economisch zwaar heeft. En er zijn ook nog wel wat politieke probleempjes. Ja, de partij van de Franse oud-president Nicolas Sarkozy heeft een nieuwe leider. En dat is snel gegaan opeens toch, Jean-François Copé. Hij kreeg, uh, meer dan 50 van de stemmen. Hij versloeg daarmee François Fillon, maar net, het was nipt... zondagavond riepen beide kandidaten zichzelf nog uit... tot nieuwe leider van het UMP. Correspondent Ron Linker, toen zei hij nog gisterochtend... Ron, nou, dit lijkt Amerika wel, too close to call... maar ze waren er beduidend sneller uit, hè? Nou, ja... 98 stemmen, verschil was het maar uiteindelijk. Hè. Gisterochtend hadden we inderdaad nog twee winnaars, inmiddels nog maar eentje over. Maar ja, ik moet wel zeggen, het ging allemaal niet van harte hoor. Fion hield een hele korte verklaring. Hè. De verliezer, na afloop, Eentje keer knipperen met je ogen, het was alweer voorbij. Waarin hij zei dat hij kennis nam van de uitslag, maar dat hem vooral was opgevallen. Ja, dat de partij in twee stukken is gevallen. La commission de commissie van de elektingen komt dus de proclamer officiellement les résultats et d'indiquer que j'ai été élu à la majorité absolue ja, dat is Jean-François Copé die, die zegt, hij heeft gewonnen. Dat was de verklaring die kwam van de winnaar. De verliezer zei, ja, een morele breuk is er gekomen. Een politieke breuk is er gekomen in de partij. Maar ik zou er aan toe willen voegen, een persoonlijke breuk. Want Villon kon het niet over zijn lippen krijgen om Copé te feliciteren. Er stond een verbitterd man die de komende dagen aan de naag moet gaan denken... of hij toch niet met zijn 49,97% van de UNP-stemmers een eigen partij moet gaan oprichten. Zeer getu gesteld door de uitslag van Frans Favillon gisteravond laat. Die tot nu toe dus niet formeel geprotesteerd heeft tegen de uitslag. Maar ja, hij kon geen felicitatie over zijn lippen krijgen. Ja. En daar staat dan Copé als de nieuwe partijleider van de UMP. Maar, maar de helft van de partij achter zich. Hoe gaat hij dat oplossen? Wat voor een leider zal hij moeten worden? Nou, als de campagne een leidraad is, dan krijgen we een UMP-voorzitter uh, die provocerend is, populistisch. Uh, uh, een gevoelig maatschappelijk debat zal die niet uit de weg gaan. En tijdens de campagne sprak Copé bijvoorbeeld... En dan noemde hij telkens hetzelfde voorbeeld over anti-blank racisme dat blanken soms gediscrimineerd worden in Frankrijk. Hij noemde als voorbeeld het, het blanke jongetje dat over straat loopt met een chocoladebroodje, een pain au chocolat en, en en dat die werd aangesproken door moslimjongeren die hem uitlegden dat dat absoluut niet kon want het was Ramadan. Daar kwam heel veel kritiek op op dat debat, maar uiteindelijk heeft Copé toch met dit soort retoriek de verkiezingen weten te winnen. Zijn belangrijkste taak is nu om de scherpe, uh, scherpe weer op te pakken. Hij zal op de een of andere manier moeten proberen om de partij te verenigen na een bittere campagne, en dat is hard nodig hoor. Luister bijvoorbeeld maar eens naar hoe gezellig het eraan toe ging toen twee tegenstanders in debat gingen. De een zegt ja, en toen kwam Fillon aan met zijn bende. Nou, dat woord bende, dat viel natuurlijk slecht. François Fillon en personne donc qui est arrivé avec euh, sa bande à à, à 3h du matin. Oh Michel euh... elle parlait comme ça, c'est pas très élégant, ah, pas très élégant. Voilà, on, on peut quand même échanger et, et parler de ce qui a été la, la soirée. Le mot bande, le Mo bande band est une proposition. Ja Ben, je rouille de ijspegels al Bende is ongepast zegt de een, en uiteindelijk wordt het dan Fion en zijn team, maar van harte ging het allemaal niet. Werk aan de winkel dus voor Copé, die uh, waarschijnlijk zal de campagne-retoriek in de kast moeten verdwijnen, en zullen we een andere Copé uh, zien. Of hij erin slaagt, ja dat is een paar uur na de uitslag moeilijk in te schatten, hè. de emoties zijn nog zo vers, dat je geneigd bent te denken van niet. Maar goed, iedereen weet hoe heilzaam een goede nachtrust kan werken. Hè? <laughs> Zo is dat. Rol Ondertussen uh, heeft kredietbeoordelaar Moody's de kredietwaardigheid van Frankrijk verlaagd. Ze zijn de AAA-status kwijt. Er moet wel eenheid komen, hè? lijkt mij. Ja, dat zou wel nodig moeten zijn. Hè. De reactie van de regering is een mengeling van bezorgdheid en geruststelling. Bezorgdheid zit erin ja, dat Frankrijk door die afwaardering wel eens tegen veel hogere rentes zal moeten lenen. De geruststelling is dat Frankrijk al eens eerder afgewaardeerd werd een jaar geleden. En toen is het meegevallen. De rentes zijn laag gebleven. Dus daar klampt men zich dan maar naar vast. Nou, correspondent Ron Linker vanuit Parijs. Rond, je wel. Goedemorgen. de sport. Tom van Teik, goedemorgen. Goedemorgen. Eerst maar even over de bestuurders. Hè? Want Maurits Hendrik ja. blijft als technisch directeur bij NOC. Blijft dan ook, wordt dan ook chef de mission bij Sochi de Winterspelen. Goeie zaak. Ja, ik denk echt een hele goede zaak. Het is altijd wat moeilijk in te schatten wat nou de invloed is van zo'n technisch directeur, chef de mission, op het eindresultaat. Maar dat is toch wel degelijk belangrijk. Vooral in het voortraject. Want hij bepaalt mede waar het geld naartoe gaat. Wat de keuzes zijn. Op welke bonden en trajecten echt geld wordt gezet en waar niet. En hij ondersteunt met al zijn kennis en zijn hele team. Allerlei bonden en mensen die met allerlei vragen bij hem komen. Je moet een duizendpoot zijn voor zo'n baan. Je moet uh, voortdurend, hij wordt ook Mr. r genoemd, omdat hij voortdurend de wereld overreist bij <lacht> overal waar Nederlanders actief zijn. En belangrijk daarbij is dat al die bonden en al die mensen die de afgelopen jaren door hem gesteund zijn, daar heel positief over waren. En het resultaat van Londen, want Nederland zegt altijd we willen in de top 10 komen, daar werden we 13e, maar dat is gewoon een prachtig resultaat voor een land als Nederland. Een realistisch goed resultaat. Dus ik denk dat het Heel verstandig is, uh, het is een heel be, be, be, bevlogen iemand, deze Maurits Hendricks, die lange carrière achter de rug heeft in de topsport zelf, als coach zeer succesvol is geweest. Kortom, ik denk echt de goede man op de goede plek. En de Nederlandse sport kan zich wat mij betreft geen betere technisch directeur wensen de komende vier jaar dan deze Maurits Hendricks. Dus dat is een goede zaak. Kijk eens aan. Tom, zit jij vanavond aan de buis gekluisterd? Ja, ik zit vanavond aan de buis gekluisterd, want we zitten in de eh, voorlaatste ronde van de pools van de Champions League, eh, wat de dinsdagwedstrijden betreft, en er zijn er een heleboel heel interessant, dus het liefst zou ik een toestelletje of acht naast elkaar <lacht> hebben, maar zover ben ik nog niet hier. Um, ik vind zelf Juventus-Chelsea misschien wel de allerspannendste, in een pool waar ook Shakhtar Donetsk misschien het programma heel veel kansen heeft, en daar gaat toch een slachtoffer vallen waarschijnlijk. Bekerhouder Chelsea zit in de problemen in die pool, speelt ook niet goed in de Engelse competitie. Maar goed, uh, Juventus is ook niet onberispelijk. Kortom, dat lijkt mij heel spannend worden. We hebben Benfica Celtic. Benfica vecht echt voor zijn laatste kans in die pool daar. Om uh, daar nog iets van te maken, zeg maar. Dat lijkt me een heel leuk wedstrijd. Valencia, Bayern München ook te zien vanavond. Is een wedstrijd die ertoe doet, want ook daar zijn ze nog lang niet zeker, omdat Bate Borisov nog in het spoor zit. En in de pool van Barcelona. Barcelona natuurlijk al lang zeker zijn De drie andere ploeg, of uh, de, de pool van Manchester United, moet ik zeggen, zijn er drie andere ploegen die nog strijden. En in zo'n fase, dat is het leukste van vanavond eigenlijk, kan niemand zich meer verschuilen. Heeft niemand aan een puntje genoeg. Dus als er ergens een doelpunt valt, dan gaan die wedstrijden allemaal helemaal los. Dus ik verheug me erg op vanavond. Het komt in ieder geval ergens in beweging en dan volgt de rest. Uh, en dan volgt de rest hopelijk op wat snelle goals hier en daar. Dan dus krijgen we een leuke voetbalavond. Tom, we spreken er morgen over. Dank je aanhouding van boer Jasper S. als verdachte voor de moord op Marianne Vaatstra... heeft grote indruk gemaakt in het Friese dorp Oudwoude, waar die woonde. Burgemeester van Kolommerland, waar Oudwoude onder valt, heeft de ouders van de verdachte gesproken. En hij vertelde zojuist bij ons dat ze zich grote zorgen maken over hun zoon, de kleinkinderen, de boerderij en hun leven in Oudwoude. Na acht uur hoort u de burgemeester en praten we ook verder over het onderzoek naar de moord op Marianne Vaatstra... dat nu echt weer helemaal gaat beginnen. De verkeersinformatie nu bij de AWB, John Bakker. Met 36 files, 135 kilometer. En dat is zelfs ietsje minder dan gebruikelijk op dinsdagochtend. Niet al te veel bijzonders aan de hand. Uh, op de A7 van Horen naar Zaandam. Bij Purmerend 3 kilometer. Daar staat een auto stil op de linker rijstrook. En na een ongeluk op de A28 van Utrecht naar Amersfoort. Bij Den Dolder vier kilometer. En ook daar is de linker rijstrook dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lara Rensen en Marcel Oosten. Ondertussen zijn er nog altijd grote problemen tussen Congo en Rwanda. U hoort daar zo dadelijk meer over. Het Heeft alles te maken met de stad Goma? Eerst naar het ITVA. Want uh, hij werd wel de man van glas genoemd... omdat hij in zijn loopbaan zo vaak geblesseerd was. Maar bovenal zal Jari Lietmanen voor altijd een Ajax-icoon... uit de gouden jaren negentig zijn. Waarin de Amsterdamse voetbalclub alles won wat er te winnen viel. Deze week draait op het filmfestival in Amsterdam de documentaire The King... Inderdaad, Jari Lidman. Hij zal altijd een ikon zijn van IJsvoetbal. ajax En dan kan ik zeggen waarom hij een ikon is. Maar hij is een ikon. Zedon zet hem nu in. Dat is het. Diepte. Er zit diepte in die man. Er zit diepte in zijn wens om te slagen. Er zit diepte in het beleven van de wereld van voetbal, maar ook de wereld daarbuiten. Belangstelling hebben voor andere mensen. Uh, dat zie je ook niet uh, heel vaak. Het is vaak een vrij egocentrische wereld waarin de tunnel, tunnelvisie overheerst. Hij heeft ook een tunnelvisie wat het voetbal betreft, maar niet wat het leven betreft. En hij is een, een zeer eerlijke, open man. En het is terecht dat er een film is gekomen. Zegt David End elftal leider in de goede jaren van Ajax en nu nog steeds. Ja, Jaren Lietmanen is een speler die een documentaire als deze zeker waard is. Omdat er ja, zoveel is gebeurd. Dat hij zo'n geweldige impact heeft gehad. Niet alleen op het veld, maar ook daarbuiten. Op mensen die hebben herkend wat voor een persoonlijkheid er schuilt. In dat, uh, in dat Finse lichaam. En... Hij is een bijzonder mens, dat weet ik omdat ik hem wat dieper ken. Maar hij is ook een heel bijzondere voetballer. Dus het is voor mij eigenlijk logisch dat zoiets gebeurt. Het is zijn gekomen als de oer gelijk had gespeeld. de kant, de kant, duel. En raakt, was hij neef één. Jari heeft eigenlijk vanaf het allereerste begin een scheiding gemaakt. Voetballeven, privéleven. Dat zie je ook terug in de film. Hij heeft in alle interviews die hij in de loop der jaren heeft gegeven... eigenlijk maar zelden een tip van de sluier opgelicht van zijn eigen privéleven. Is dat angst, bescherming? Wat is dat dan? Dat is een keuze voor bescherming. Om niet helemaal geleefd te worden door de wereld... maar ook een eigen leven te hebben buiten het voetbal. En ja, noem het maar een, een beschermd element wat hij heeft aangebracht. Doelpunt. Ja, die maar Is dit een afscheid van het angstras publiek hier in de arena? Of is het het niet? Prachtig. En natuurlijk focus je op voetbal en dan denk je aan de doelpunten. Of de missers. Het, uh, uh, de vreugde, het leed, de glorie en, uh, en het, ja, de, de turnus. Ik heb natuurlijk uh, heel veel andere dingen ook meegemaakt. En ik vond het prachtig hoe wij samen in de bus op weg naar een uitwedstrijd steeds maar weer natuurlijk over voetbal praten. Maar ook over andere dingen. Daar reden we langer naar uh, Fortuna. Sittard bijvoorbeeld, of naar Roda, en dan kwamen we langs de DSM. En dan zei hij, wat zijn dit allemaal voor hoogovers En dan kon ik hem vertellen, dat vind ik dan zelf ook leuk, weet je wel, over de geschiedenis van Nederland en over ontwikkeling van, van industrie en over de mijnen en hoe dat is uh, gegaan. Maar ook soms pratend over uh, historie en uh, omgeving. Ja, dat, uh, dat zijn misschien wel de mooiste momenten nog. De King, Jari Liedmanen. Documentaire te zien op het ITVA in Amsterdam. U hoorde David Ent, onder andere Ragnar Niemeijer, sprak met hem. Tien voor acht. De Europese ministers van Financiën buigen zich vandaag in Brussel over Griekenland. Want hoe moet het verder met dat land? En krijgen de Grieken bijvoorbeeld langer de tijd om hun schulden terug te betalen? Minister Dijsselbloem van Financiën is daarbij in Brussel. Peter Blok sprak met hem en kijkt vooruit op de taken van de ministers van Financiën in Europa. Een week geleden konden ze nog geen besluit nemen. Daarom komen ze nu weer bij elkaar, de Europese ministers van Financiën. Om weer eens te praten over Griekenland. Krijgen de Grieken nu wel geld? En mogen ze langer doen over het terugbetalen van hun schulden? Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën. Nou, daarvoor is uh, de voortgang wel heel belangrijk. Daarvoor is ook heel belangrijk dat we nieuwe afspraken maken over het vervolg. Er moet ook nog heel veel gebeuren. En ik wil zeker weten, stap voor stap dat die afspraken ook worden nagekomen. Dus de extra middelen die er voor een deel al klaarstaan... komen alleen beschikbaar als men echt zich echt aan afspraken houdt. En voor wat betreft het grote schuldenprobleem... Eh, moeten we echt nog eens kijken wat daar nodig is. Uh, en is er ook wel mogelijk. Uh, maar we gaan echt zorgen dat het Nederlands zo min mogelijk kost. Een deel van de schuld kwijtschelden is geen optie, zegt Dijsselbloem. Nee, de schulden die wij hebben uitstaan, direct of indirect... bij de Grieken, die blijven gewoon uh, staan. Dus de zogenaamde hoofdsom wordt niet verminderd. Uh, we kunnen het wel hebben over de wijze van uh, afbetaling. Uh, daar kunnen we naar kijken. Dat mag dan wat langer duren? Dat zou kunnen, maar ik zeg het zeer voorzichtig. Uh, want ik wil weten dat het een uh, goed pakket is... en ik wil weten dat het Nederland uh, zo min mogelijk kost. Uitstel van betaling. De Grieken langer de tijd geven om hun schuld terug te betalen... zou dus misschien kunnen. VVD-leider Mark Rutte won de verkiezingen met zijn nee tegen nieuw geld voor de Grieken. En dat komt er dan ook niet, zegt Dijsselbloem. Dit is nog oud geld uit het tweede steunpakket, benadrukt Dijsselbloem. Premier Rutte heeft ook in het debat over de regeringsverklaring gezegd... Uh, geen nieuw geld, dat betekent een nieuw programma, dat is ook niet aan de orde. Uh, er is op dit moment nog een lopend steunprogramma... En het geld wat daarin zit, kan Griekenland krijgen als ze voortgang uh, laten zien. En het tweede, wat de minister-president steeds heeft gezegd, is... Uh, we gaan niet afschrijven op die leningen. We gaan er niet een streep door zetten. Die leningen zullen gewoon terugbetaald moeten worden. Uh, het tempo en de mate waarin, uh, of de wijze waarop, moet ik zeggen... daar is naar te kijken. Maar die leningen zullen betaald moeten worden. Of het licht vandaag alsnog op groen gaat, is nog onzeker. Dat is erg afhankelijk van of we de definitieve stukken krijgen. Dan pas kunnen we beoordelen waar we staan... Het is erg afhankelijk of we eruit komen met een goed pakket... wat ook door het IMF wordt goedgekeurd. Dat vind ik ook heel belangrijk. Uh, en dan zullen we zien uh, wat het betekent voor Nederland... en of ik dat kan verdedigen. Veel mensen vragen zich inmiddels af of we straks naar ons geld kunnen fluiten. Dijsselbloem denkt van niet. Nee, want het geld zijn we niet kwijt. Uh, zoals gezegd, we gaan die leningen, die blijven gewoon staan... Uh, die komen terug. Uh, dat is de afspraak. Daar gaan we de Grieken ook aan houden. En we houden de druk erop dat de Grieken ook echt doorgaan met hervormen, herstructureren en bezuinigen. Uh, dat is ook part of the deal. Het is een groot verschil tussen het kan langer duren. en we zijn ons geld uh, kwijt. Er komt nooit meer iets terug. Uh, dat laatste zal niet het geval zijn. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Een beetje een uh, ja, rossige baard en snoer. En als we goed kijken, haar dat over zijn oren valt lezers van de Telegraaf krijgen vanochtend te zien... hoe boer Jasper S. uit Oudwouden eruit ziet. Wel een balkje, zwart balkje voor zijn ogen. Het is de enige krant die de verdachte van de moord op Marianne Vaatstra... zo groot in beeld brengt vanochtend. Slaggevers van het AD zijn het Friese dorp ingegaan. Ze spraken vrienden en bekenden van Jasper S. En die zeggen dat hij aan een psychische stoornis leidt. Kom kwam in 2009 aan het licht. Of hij daar al last van had in 1999, toen, die, toen Marianne werd vermoord... dat blijft in het midden. Nou, het zou een dissociatieve stoornis zijn... Waarbij de dus uh, op bepaalde momenten niet meer weet wat hij gedaan heeft. Uh, dat er een verdacht is opgepakt heeft ook de internationale media gehaald. Een murder mystery is opgelost, schrijft het Franse persbureau AFP. En in China wordt het een doorbraak... in een van de meest beruchte moordzaken van het land genoemd. Ook aan het nieuws in de kranten. Telegraaf schrijft dat er de komende jaren flink wordt bezuinigd op het spoor. Het schrappen van een aantal treinprojecten gaat miljarden opleveren... volgens bronnen van de krant. Asfaltprojecten worden op die manier gespaard. Een van de projecten die het waarschijnlijk niet gaat halen... Dan zou het programma Hoogfrequent Spoor zijn. Het doel daarvan was om iedere tien minuten een intercity te laten rijden... op drukke trajecten. Voor dat project was volgens de Telegraaf 2,8 miljard gereserveerd. Europa gaat Nederlandse pensioenfondsen niet dwingen... hun financiële buffers van de ene op de andere dag te verhogen... zegt de voorzitter van de Europese pensioenautoriteit, EIOPA, in het Financiële Dagblad. Fondsen zijn bang dat dit wel gaat gebeuren... maar volgens EIOPA is helemaal nog niet besloten... of hogere buffers wel nodig zijn. Zelfs als de buffers omhoog moeten... betekent dat niet dat pensioenen direct moeten worden gekort... of dat bedrijven ineens moeten bijstorten in het fonds. EIOPA eh, is bezig met een onderzoek naar pensioenfondsen... in negen Europese landen, waaronder Nederland. En op basis daarvan zal de EU-richtlijn worden aangepast... Dient alle patiënten van het Ruwart van Putten ziekenhuis in Spijkenissen hebben de afgelopen dagen hun afspraak afgezegd. Staat in het AD. Andere ziekenhuizen in de regio bemerkten juist meer drukte. Ja. Eh, want het ziekenhuis kwam in de opspraak. Hè, u weet dat trouwens door problemen op de afdeling cardiologie. Ja, mogelijk zijn er mensen overleden door fouten van specialisten. Sommige patiënten die hun afspraak niet doorlieten gaan, zeiden er volgens de AD expliciet bij dat ze het ziekenhuis niet meer vertrouwden. En Kerkrade zit dan nog in zijn maag met een groot schoolgebouw... waarin steeds meer scheuren worden ontdekt. Volgens de regionale omroep L1 moet Campus Kerkrade mogelijk tegen de vlakte. Het grootste bouwproject in Kerkrade ooit is uh, sinds begin oktober gesloten. En nu blijken de problemen veel erger dan gedacht. Dat zegt de burgemeester daar ook, Jos Som. Moeder Marianne Vaatstra Praten we over door na acht uur. Dan hoort u dat het onderzoek nu echt goed op gang nog moet komen. Want er is aanvullend bewijs nodig. Het is inderdaad heel raar en je bent er gewoon beroemd van. Nieuws van misdaadsjournalist Peter Erde Vries. Nu aan de telefoon de vader van Marianne Boukenvaatstra. Mijn vaatstra, goeiemorgen. Goeiemorgen. Ja, ik krijg het leuk. terug. Boukenvaatstra. Ja. Maar daarom is het wel heel skakkend. Onvoorstelbaar. denk je, dit kan niet, want het is al 13 jaar geleden dat, dat er nooit iets kwam. En nou ineens, op een zondagavond, om een uur en een half, dan krijg je bericht. En we hebben hem. U bent uw hond aan het uitlaten, mevrouw? U heeft het nieuws al gehoord? Ja, de tranen spromen in de ogen. Dat er iemand is die daar 13 jaar over kan zwijgen. Nou, schok het nee, zal ik ja. Radio 1. Het is voorbij. Het nieuws van alle kanten. De prettigste software voor relatiebeheer en CRM is Archie. Slimme ondernemers?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 Stel, jij hebt een machinefabriek en je wil nieuwe markten aanboren buiten Nederland. Wat zijn de marktontwikkelingen? Waar liggen dan de kansen? Uh, geen idee. Nee? Nou, Merel, ik heb helemaal geen machinefabriek. Jammer, dan had ik het even kunnen opzoeken in een van onze 500 kennispublicaties. Met strategische visies, sector- en regio-updates. Nou ja, alles wat helpt je kansen te bepalen. Oké, okay, en waar vind je die? Oh, gewoon op rabobank.nl slash zakelijk. Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren. Rabobank. Een bank met ideeën.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 Dit is Radio 1.